En van kunst gaan we naar architectuur. Het is een kleine stap, als we het willen hebben over architecten, duo Cousset en Goris. Uh, kunst is vaak een uitgangspunt uh, voor wat ze doen. Een inspiratiebron ook, denk ik. Een van hun laatste verwezenlijkingen, De Krook, de bibliotheek in, uh, in Gent, mm -hmm. op het voorplein staat een, een werk van uh, Michael Bormans, Passanten, de passanten, hoort mm -hmm. het lidwoord erbij, ik weet het niet. Maar het staat daar wel en het staat daar goed. Um, sinds eind vorige week loopt er in het Vlaams architectuurinstituut in de Singel in Antwerpen ik bij het begin al een tentoonstelling rond het werk van dat architecten-duo. En Christian Kiekes, jij bent verantwoordelijk voor de scenografie, cureert ze ook. Um, ja, er is eigenlijk ook nog een derde, een vierde persoon bij betrokken. Marie-Françoise uh, uh, Plissard, uh, wie is zij? Zij is fotografe. Ze is een heel belangrijke fotografe. Zij heeft ook, um, samen met Koen van Singel, hebben zij de Gouden leeuw in de Biennale van Venetië gewonnen met een project over Kinshasa. En uh, het was Klaas Goris die voorstelde om Plissard te vragen om reden van dat in haar fotografie toch wel het gebruik van de ruimte uh, aan bod komt. En niet later de Architecturale objecten, zoals dat je nu overal ziet, voornamelijk de snapshots van architectuur, maar dat er toch wel een onderzoek is naar hoe worden die ruimtes gebruikt. Ja, zij fotografeert het vanuit een ander perspectief. Van een ander perspectief. En toen, ja, en toen dat we haar opbelden, zei van ja, oké, okay, ja, dat is goed, die foto's. Maar eh, ik ben in feite bezig met, met video's. En ik wil video's maken voor die tentoonstelling. En toen dacht ik, we hebben het. Denk in, die, in die video zit, zit nog meer een keer een ander verhaal. Het discours van Hofheide, hoe dat, dat gebruikt wordt met, met het orkest, dat daar, enfin, het klein orkestje dat daar speelt. Het gebruik van het centrum in het Swin, die, die toeristen die hier rondlopen. Of, en Heide het is het of Heide is het crematorium. En dan was het vooral um, de woning van Berlinde de Bruikere, Peter Buggenhout. Fantastisch. En dan Zo heeft Marie-Françoise gevraagd: van, Kijk, Christian, kun je even zeggen wat moet ik hen moet vragen? Voor de video heb ik een, een lijst van een, gevraagd van... Spreken. Laat hij niet spreken over ah, de architectuur zie en laat het geen... En wij zijn blij met die architecten. No way. Maar hoe gebruik je ruimte? En dan begon het natuurlijk... Het gaat, de film begint ook met um, het belang van het licht. Ja, ja. Wat en de luiken die opengaan en het licht die binnenkomt in, in, in, in, in de woning. En dat is bizarre. Elk van die foto's ook en elk van die video's... En het... Dan hebben we die foto's geselecteerd op basis van de thematieken in het uiveren van Cosé Goris. Het zijn de recente uiveren. we hebben de, laatste, de laatste, spreekt, tien laatste, laatste, laatste tien jaar. En er zijn dertien um, maquettes en elf uh, foto's. Ja, want die zoek. zijn er ook, hè? geen architectuur-tentoonstellingen. Nee. Maar elk van de maquettes. foto's heeft één thematiek uit het uiveren. Dus hij is specifiek gekozen, niet zomaar om het mooie beeld, maar tegelijkertijd: dat zijn de thema's die in dat werk zitten. Ja, en dat krijgt, dat geeft, bedoel je hebt de maquettes en die staan op een soort van, ja, op een, op een, een, een platform in het midden van de ruimte, mm -hmm. staan alle maquettes door elkaar heel dicht bij elkaar wat ook een beetje raar is als je het werk van, van Couset en uh, Goris kent, dan weet je dat die inplanting in de omgeving belangrijk is en daar staan ja. ze allemaal op elkaar En je hebt ook de foto's en dan de video's en het geeft iets, iets warms, iets huiselijks. Ja, er zijn er nog die dat zeggen. Met Peter Buggenhout, die sprak van dat het een zeer humane tentoonstelling mm -hmm. is. Ik vond dat een heel, een heel mooi uh, beeld van, om dat zo te zeggen. Maar wat de bedoeling van ons was van, van geen pretentieuze tentoonstelling maken. Die wat het complex is om naar allee, architectuurplan, vooral dat je dat al zijn enkele uh, inkraat die dat kan begrijpen. bij manier van spreken. Hè. Maar ik vond van, dat moet een direct toegankelijke tentoonstelling zijn. En het was voor mij duidelijk, het moet in het midden moeten al die maquettes, moeten moet een landschap zijn. Ik sprak altijd van Campo Marzio, Piranesi, de, hoe dat het, de gebouwen in Rome, zijn tekeningen. Nu dat alles in dat berkenhout zit, is het in feite een acropolis, ja. hoe dat het in elkaar zit. Maar daar moest voor mij een theatraal licht op, en dan heel zuiver de foto's van Plissar aan de zijkant. En die heeft hij uitgewerkt op een fantastische manier, zodat hij mij heel... Soft licht erop. Het zijn alsof lichtbakken. Het licht dat in die architectuur zit, komt uit die foto's. En dat is een heel belangrijk moment. Het is ook heel aangrijpend om mm -hmm. die dingen te zien dan op die manier. En daar is Prisaris meesterlijk. Daarin. Ja, en maar en de je hoort maquettes... het heel goed ook. Wat, ja, ja, wat ja, doet, ja. Ja. ja, maar de tafel ook. Die is niet zomaar, ze staan niet zomaar erop. Hè. Die, die, die maquetten zijn werkelijk. Ze dialogeren met elkaar. Hè. Dus uh, axialen, wat werkelijk en, enzovoort. En, dat is, en het plan van de tafel is hun project voor Dubai op schaal 1 op 33, wat een theatrale schaal is. Ja, en dat plan dat is uh, helemaal uitgewerkt. Dat is, ik denk dat ze ook de wedstrijd gewonnen hebben, maar het is niet gerealiseerd. Is niet dat gerealiseerd. Project. Nee, nee. Ja. Financiële crisis, Dubai. Ook daar ja. treft hij toe. Ja. Um, ik zei helemaal aan het begin, uh, denk ik, ik denk dat ik het gezegd heb, dat het een hoog David Lynch gehalte heeft, uh, die tentoonstelling ook, en dat heeft alles te maken met de uh, blauwe gordijnen, de fluwelen gordijnen die hier die hangen. Dus uh, je hebt geen witte ruimte waarin de foto's en de video's... Maar, maar alles is afgeleind de ruimte met van die dikke blauwe gordijnen. En dan denk ik aan Blue Velvet. Ja, maar het is wel grappig, want David Lynch, degene die mij kennen, gaan nu wel, wel een keer een ferme in een lach schieten. Maar, uh, uh, nee, maar uh, ik wou een donkere ruimte, mm. om reden van hun architectuur. En daar zat dus die wand van Domans van der Laan, zit daarin. En dat is een hele mooie structuur. En ik denk, ja, als ik daar moet aantasten, ja, ik kan dat wel in zwart schilderen, maar is dat voor de rest ook wel. En ik wil de rest van misschien wel in donker. Toen Totdat tot dat Veerle, voor mij, van de singel zei, maar we hebben nog de gordijnen van de blauwe zaal van Stijnen. En dus Klaas is dan gaan kijken, en hij zegt: van... Christian, ik denk dat dat perfect is. En dus <laughs> en die hebben waren dat goed helemaal. bewaard, ook, Ja, ja, ja maar, maar dat heeft een... die klank en die geur daardoor in die ruimte is wel helemaal. Ik was heel blij dat die er waren en dat we dat met die, met die gordijnen, de gordijnen van Stijnen, zoals Klaas zegt. De uh, gordijnen van Stijnen, ja, dat uh, Dat we dat hebben kunnen oplossen. En, uh, het heeft natuurlijk een. Ja, het, is, het is David Lynch voor een stuk, maar ik vind het ook wel. Ja. Uh, maar, maar het is fijn, omdat je, ook, je krijgt ook van die kleine besloten kamertjes, waarin je kan gaan kijken naar de video's. Je kan je ook afzonderen van, wat er, wat er, ja. van al de maquettes ja. en de rest. Ja, ja, ja. Dus je kan in alle rust gaan kijken naar de gelende de, Bruyke, de Bruyker en uh, ja. Peter Buchenau, die vertellen hoe het er bij hun thuis aan ja. toe gaat. Um, er is ook een video, een interview, dat uh, Egon Verleij gedaan, gemaakt heeft met, uh, met Couset mm -hmm. en uh, Goris, mm -hmm. waarin ze hun bezorgdheid eigenlijk een beetje uitdrukken over een, uh, een architectuurtentoonstelling aan zich... He, hoe, wat doe je daarmee? Uh, ze zeggen daarin van: kijk, een, een kunstenaar die kan zijn, zijn een beeldend kunstenaar, die kan zijn beelden tonen op een tentoonstelling. Wat kunnen wij tonen? Wij kunnen het werk aan zich niet tonen, en dat is toch wel een gemis. Um, maar jullie hebben dat opgevangen op een of andere manier. En wat mooi is, is dat ze zelf zeggen dat dit maar een vertrekpunt is, de tentoonstelling. Ja, ja. dat is ook altijd mijn probleem geweest. Van de, de werkelijkheid moet, moet beschouwd worden. De, de, de dingen zijn één op één. Daarom dat er ook, als je de Tonsling bezoekt, is er een folder van hen. Ga naar de, de, de werken zelf, zien. dat zijn de zeven publieke ruimtes, de woningen worden niet aangeduid, omdat die privaat zijn. Ik, ik haat het ook, hè, dat, uh, dat bezoekers, een woning wordt daarvoor niet gebouwd, nee. punt. Um, Integendeel. Ja, maar die, die schaal van één op één, en nu hebben we een interieur op één op één, we hebben een grote tafel, whatever, um, dus in, dat, in die zin komt die schaal ook. ...aan, aan bod, maar het blijft altijd moeilijk. Maar de tentoonstelling is een aanleiding. We waren al begonnen, maar toen waren we ja, een beetje... We gaan een boek maken. Vervolgverhaal op het vorige boek van 2006. Maar nu enkel over de laatste werken, maar met zo specifieke aandacht over, over, op de kunst. En we hebben nu die fantastische foto van, foto's van Plissard die erin komen. Er zijn mensen al aan het schrijven. Er zijn kunstenaars, ik ga nog niet, niet vertellen wie, maar, maar die toch wel al, al geconfirmeerd hebben van ja, we gaan iets doen. En de bedoeling is uh, eind dit jaar nog het klaar te hebben, maar ik moet snel in gang schieten voor het interview met, met uh, Klaas en Ralf. We zijn bijna klaar, dus dan kan je gaan en kan je allemaal gaan concentreren. Ja, um, twintig jaar geleden zijn ze begonnen, Zeiden we al een paar keer, kleinschalig, dat vergeten we soms wel eens, dat ze met het renoveren van woningen bezig waren, gezinswoningen. Ondertussen zijn dat grote projecten uh, waar ze uh, aan werken. Is er iets veranderd in hun aanpak? Er is... Er is in, in hun aanpak iets veranderd, maar er is ook in Hans Vlaanderen iets veranderd. Hè. Het weinige geld van de jaren 80-90, en dat zat enkel in de culturele mensen die met cultuur bezig waren, die, die iets wilden in hun gebouwen. Maar sinds de, laat ons zeggen, de bouwmeesters, de Vlaams bouwmeester, is plots wel iets gebeurd en zijn er geld beschikbaar. De architectuur is van een enorm hoger niveau gekomen. Wat dus dat maakt dat die, die, die middelmaat is van een ontzettend hoog niveau geworden in Vlaanderen. En we worden benijd, zelfs in Zwitserland. Dat is een verandering ten goede. Het is een is grote verandering ten goede. Dus, uh, Brussel, dat hangt nog een beetje achter, maar Vlaanderen... Uh, <laughs> ja. um, nee, nee, dat is, dat is het grote verschil geworden. En zij hebben dus een, een, twee open oproepen gewonnen, uh, die... Mm. En dat is dus die, die, die schaal die, die in Vlaanderen nu aan bod kan komen. Ja. Nu, tien jaar geleden hebben zij ook uh, de Vlaamse cultuurprijs voor architectuur gekregen. Vanavond worden de Ultimas, zoals de cultuurprijs mm -hmm. ondertussen, mm -hmm. uh, heten uitgereikt. Wie mag hem krijgen voor architectuur als het van jou zou afhangen, Christian? Kiekes? Dat is een goede vraag. Ik ik We weet het, u... ja. Jij weet het, maar ik weet het niet. Nee, nee maar ik, ik bedoel ik dat heb... het een goede vraag is. Ik weet Ik weet Ik, ik ja. heb er niet over nagedacht wie dat hem zou, zou moeten kunnen krijgen. Nee, nee, dat weet ik niet. Ik ben eerder nu even zo van... Ik hoop dat het zeker dien of dien of de dienie is. Dat is, dat is <lacht> totaal iets anders. Daar gaan we niet, op Daar op. Gaan we niet over uit. Uh, nee, nee. uh, bedankt om naar hier te komen, Christian Kiekes. Uh, Naturans uh, loopt nog... Want zo heet die tentoonstelling, ik was helemaal vergeten te zeggen... Loopt nog tot en met 10 juni in het Vlaams Architectuur Instituut. En als het wat minder koud wordt, dan neemt u gewoon GPS mee. En u tikt al die adressen in. En binnen een straal van 100 kilometer kan u ook dat allemaal gaan bezoeken. Dat is nog iets wat u allemaal op uw lijstje moet zetten om te doen.